I always do two or three for the working man, but this is really the working man song, one called the working man blues. <laughs> It's a big job getting by with nine kids and a wife, yeah, but I've been a working man Ain't hang there all my life and I'll keep on working as long as my two hands are ready. Hoi en leuk dat je luistert naar onze nieuwste podcast. En dit is niet deze week in tablets. Uh, ik weet dat jullie verwachten dat er vandaag op mijn, op mijn blog een podcast zou verschijnen over tablets. En dat is altijd op dinsdag, maar niet vandaag. Want deze week gaan we gewoon verder met een Skype-gesprek met. Dat is onze werktitel van de podcast die ik samen met Brendan Teasing maak. Renan, ben je daar? Ik ben hier. Ik ben aanwezig. Alles goed? Ja, prima. Met jou ook? Prima. Wat voor een trui heb jij aan? Uh, ik heb op het moment de zwarte hoodie van Google Plus aan. Uh, yeah. En hoe ben ik daaraan gekomen? Vertel het. Vertel nou, we waren vandaag op gesprek bij Google. Onder andere om eventjes een praatje te maken met Tim van der Rijt. En uh, een andere persoon die bij deze podcast aanwezig is, uh, namelijk jij, die was er ook bij. Want jij hebt de witte hoodie. Witte hoodie. Okay, dat pas ik helemaal niet hoor. <laughs> dat geeft niet. Je kunt, het is een collector's item. Dus, uh... Ik heb hem aan het af aan het beloofd. <laughs> maar ik heb, uh, ik heb de mooie unieke zwarte, want volgens mij heeft nog niemand die... Uh, in ieder geval niet op de, de Google Plus borrel die er uh, laatst was. En dan waren er alleen maar witte volgens mij. Dus ik heb een uh, uniek zwart exemplaar. Dus mensen hebben nog een extra reden om jou te gaan kringen of te volgen. Ja, precies. Nou, dat is, dat is mooi. Nee, maar het was natuurlijk hartstikke gezellig vandaag even ja. bij Google langs. Uh, uh, ja, gewoon even met Tim een hapje gegeten. Het leger het is ondersteund. En ja. ik, ik heb echt vol verbazing zitten kijken wat werken daar boven gemiddeld mooie mensen, zeg. Je zit omheen te kijken. Ja, jullie zaten naar die Google logos te kijken. Ik zat echt zo naar die dames. Zo, wauw. En, wow. en ook uh, ja. mooie, mooie heren, zeg maar. Allemaal goed verzorgd, Mooie kleertjes aan. Ik zat echt zo van, nou, ja, hier zou ik wel willen werken. Dus uh, dat leek ja. me wel wat. Ik uh, me... vind dat ze dat kantoor ergens anders heen moeten verplaatsen. De Zuidas vind ik niet des Googles gewoon. Oké. Oh. Oké, okay, nou ja, ik denk dat het uh, beter in de wolken kan en dan ja, uh, maak ik het een geniale bruggetje om jou te vragen van uh, waar gaan we het uh, vandaag mm -hmm. over hebben. We gaan het vandaag hebben over het nieuwe werken en uh, dan vragen jullie natuurlijk van, Brendan, het nieuwe werken, wat is dat nou eigenlijk? Uh, nou, het nieuwe werken is dat we tegenwoordig, doordat we he, mobiel en via internet uh, steeds overal bereikbaar zijn op allerlei manieren in ons werk, dus ook uh, in de cloud kunnen doen. Uh, als je het dan hebt over uh, wat betreft Google, dan is Google Documents natuurlijk een goed voorbeeld daarvan. Maar um, het betekent gewoon dat doordat we door internet en mobiel bereikbaar te zijn, uh, continu overal eigenlijk ons werk kunnen doen en dat we dat ook steeds meer gaan doen. En daarvoor hebben we ook uh, twee mensen hier, zeg maar, die daar meer over kunnen vertellen. Um, en ik denk dat jij Sam even moet vragen aan hun, of ik wel goed uitleg wat het nieuwe werken eigenlijk is. Zou ik ze eerst even voorstellen, want dat heb ja. ik namelijk helemaal voorbereid met mijn kladblok. Goed zo. We, we hebben namelijk zowel onze favoriete gast, Ronnie Lam. Hoi. Ja, het Nieuwe Werken.nu, uh, alleen dan de afkorting HNW.nu. Uh, expert Nieuwe Werken, gespecialiseerd in Google Apps... En dat was volgens mij de intro van vorige week. Nou, dat is de, nog helemaal goed. Nou oké, okay. plus... Uh, dat Deze week klopt het weer. Feest ik hem gewoon voor volgende week ook alvast in het document. En, en een gloednieuwe gast, uh, geregeld door Brennan uh, zelf helemaal. Mirjam van Dijk, Human Resource bij Ascent. En gewoon op persoonlijke titel in dit Skype-gesprek verzaald. Hallo. Hallo. Ja, jij het allemaal ik om, een beetje hier, hierbij aan te schrijven. Mooi, dat is hartstikke leuk. Ja, we zijn helemaal vereerd zelfs. We hebben, we hebben, zowel, we hebben al twee hele afleveringen no, no. En, en 100 luisteraars, wel twee keer 100 luisteraars, dus dat, uh, ja. dat is een beetje, beetje massaal in ieder geval. Dus we zijn al lang blij dat je gewoon al mee wilt doen. Mm -hmm. hey, uh, jullie hebben net Brendan hopelijk uh, horen zeggen wat het nieuwe werken is. Uh, hij had het over Google Docs en een walk. Uh, kunnen jullie daar nog wat aan toevoegen? Uh, jazeker. Um, ja, eh, Brendel noemt hele, hele uh, belangrijke dingen. Um, uh, technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om uh, plaats- en tijdonafhankelijk te werken. En dat, dat laatste is eigenlijk dat is een definitie die, die ook vaak voor het, het nieuwe werken gebruikt wordt. Maar waar veel mensen dan denken van oké okay, leuk thuiswerken, uh, hartstikke handig. Uh, houd het daar niet, niet op. Um, thuiswerken is, uh, is hartstikke mooi. Een belangrijk element van, uh, van het nieuwe werken. Uh, maar als je echt nieuw werkt gaat dat veel, veel verder. Um, en heeft het ook veel meer met eigen beslissingsvrijheid te maken. Het vertrouwen wat je elkaar geeft. Vrijheid. Um, en dat, dat hangt niet per definitie samen met thuiswerken. Ook als je vijf dagen in de week op kantoor zit van acht tot vijf. Kun je prima nieuw werken. Oh, dat, dat, dat verbaast me al wel een klein beetje. Want ik heb inderdaad die definitie opgezocht. Hè? En er is een, uh, is een website, uh, het nieuwe zelf.nl volgens mij, waar ja. ik vanmiddag verzaalde. En daar stond dat inderdaad bij, plaatstijds onafhankelijk. Nou, dat kan ik herkennen. Ja. En toen stond er ook iets over eigen baas. En toen dacht ja. ik van, oh, weet je wat? Dat ga ik niet lezen wat daar staat, maar dat vraag ik gewoon naar meer namen van Ronnie. Daar <lacht> <lacht> He, kom ik ook interessant over. Hé, hey, Ronnie, uh, <lacht> j, jij hoort dus nu eigenlijk drie elementen, hè? Plaatstijds onafhankelijk... Een eigen baas, heb jij er nog aan iets aan toe te voegen? Ja, afrekenen op resultaat. Target gericht. Uh, Target -gericht, inderdaad, ja. En dat ja. betekent dus gewoon dat je, met, dat je met elkaar resultaatafspraken maakt. En uh, dat je niet meer afgerekend wordt op de prikklok... maar op de resultaten die je uh, uh, aflevert. En dan maakt het niet meer uit waar of wanneer je dat doet... Het gebeurt gewoon. En jij hebt op tijd je afspraken af. Klaar. Dus uh, het is een heel erg uh, systeem wat 100% op vertrouwen gebaseerd is. 100 ah, uh, nou ja, Dat is niet zo goed hè, eigenlijk wat zeggen. je moet die targets uiteindelijk halen en als het niet haal. Ah, ja. ik, ik, ik vind het wel een beetje vaag als je het zo zegt. Thuiswerken, ik kan me voorstellen dat het verwarrend is. Uh, uh, hoe dat dan zit bijvoorbeeld met urenregistraties en, en, en dat soort dingen. Maar jij zegt dus dat heeft veel minder belang die uren die je maakt. Als je de dingen die je afgesproken hebt maar doet. Precies ja. Kijk en, en, en die afspraken die je met, met elkaar maakt. Over wat je oplevert. Ja dan ga je vanzelf met elkaar nadenken van. Uh, hoe lang ben je daar ongeveer mee bezig. En uh, als er tien mensen zijn, zijn die een bepaalde taak in, uh, in 40 uur doen. En jij zegt ja, maar ik heb daar 60 uur voor nodig. Dan heb je een ander gesprek. Oh, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, maar dan, dan betekent dus dat het dus niet uh, heel erg uh, nieuw is voor, voor de mensen die het nieuwe werken mogen doen. Zeg maar hè? vanaf thuis uh, met hun laptop een keer kunnen inloggen en dan twee dagen in de week op die manier werken. Maar er vraagt dus ook een heleboel van leidinggevenden of team managers, hoe je ze wil noemen. Uh, daar, die moeten natuurlijk dan uiteindelijk ook veel meer zicht hebben op. op de, Dingen als hoeveel tijd is er voor x nodig en hoeveel tijd is er voor, voor, voor, voor opdracht 2 nodig. Terwijl je normaal gesproken de mensen gewoon om je heen ziet lopen. En als je mm -hmm. ziet dat er, iemand is er ergens mee klaar uh, gas erop, volgend onderwerp. Zie ik dat verkeerd? De vraag is ook echt een omslag bij de, bij, bij, bij de managers, Mirjam. Uh, hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, je gaat veel meer van, van um, sturen op aanwezigheid naar sturen op resultaat. En dat het aantal uren wat, wat iemand maakt is niet meer doorslaggevend. Het gaat erom wat je, wat je, wat je bereikt in die, in, in die uren. Um, en dat betekent ook dat je uh, dus meer uh, als medewerker... ook zelf verantwoordelijk wordt uh, voor de resultaten die je behaalt. Uh, het, is, uh, het is ook niet meer voldoende om um, gewoon elke dag naar kantoor te komen... en, uh, en, en, en daar je werk te zitten doen. Uh, je moet ook echt laten zien dat je weer resultaten behaalt. Ja, precies. Maar hoe moet ik dat dan voor me zien, zeg maar? Uh, uh, want ik kan me voorstellen dat... Uh, hè, A, je hebt het over vertrouwen. Nou, dat is ja. al een moeilijk, uh, een moeilijk onderwerp, zeg maar. Want mensen vinden het eigenlijk vaak... Uh, heb ik gemerkt dan in mijn situaties met... Uh, nou, niet zozeer het nieuwe werken, maar wel met werk op afstand en zo. En dat soort dingen... Dat een heleboel mensen het toch wel heel prettig vinden dat er een bepaalde eerder uh, hiërarchische verhouding is. In de zin van hoe werk wordt gedaan, dan dat ze willen dat er allerlei afspraken gemaakt moeten worden. Um, ja, je, je merkt dat, dat veel mensen zich daar inderdaad, hè, dat, dat, dat is bekend. Uh, hè, mensen, mensen dat voelt vertrouwd aan. En die hiërarchische relatie, daar, daar, daar werken we al uh, al, al decennia. Uh, zo, zo niet eeuwen mee. Um, dat, en dat is wat, wat iedereen ook de afgelopen jaren in, in de eigen werkomgeving gezien heeft. Um, uh, dus het, het, het vereist ook in je eigen denken een, een, een omslag om daarvan af te stappen. En dat, dat lijkt wat eng. Hè. Alle, alle verandering is, uh, is, is eng. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat, dat die hiërarchische relatie zoals wij die kennen... Uh, dat, ...dat die gaat veranderen. En dat die, die zie je ook al veranderen. Het, het is niet meer de baas die zegt... Um, je, je, ...je moet dit en dat doen... ...en ik wil dat je dat, uh, dat, dat dus en zo uitvoert. Je, je maakt uh, gezamenlijk een, een set afspraken... ...over wat je aan het eind van de week, maand, jaar uh, gerealiseerd hebt... En op het moment dat je niet, uh, niet als, als medewerker niet om, om, om sturing daarbij vraagt, ga, ga je die ook niet krijgen. Dus je, je krijgt veel meer een, een coachend leiderschap um, die, die niet zozeer gebaseerd is op de, de traditionele hiërarchische verhouding. Maar dat is toch wel eigenlijk heel erg complex. Zijn er al, kunnen alle leidinggevenden bijvoorbeeld die je nu hebt, dat eigenlijk die coachende stijl... Wel aan, zeg maar. En dan ook nog eens bijvoorbeeld, want je hebt het over kantoor. Het nieuwe werken is dus niet alleen uh, op afstand gerelateerd, maar ook kantoor gerelateerd. Maar het is al moeilijk eigenlijk om bepaalde projecten of dingen te leiden op kantoor. En als dan mensen ook nog eens op verschillende locaties zitten. Uh, dus heb je een, een concreet voorbeeld, zeg maar, van hoe dat dan aangepakt wordt? Hoe je, hoe je een, um, met, met een project... Uh, een resultaatafspraak maakt in plaats van. Uh, ja, in in plaats dus, van taakafspraken. Ja, dus, en dus de resultaatafspraken, en ook dus, uh, hoe je dat dan. Uh, uh, zodanig maakt dat het, dat het nog wel voor iedereen inzichtelijk is van wat voor afspraken er zijn. Uh, omdat ik heb bijvoorbeeld bij grotere projecten gewerkt en dan krijg je een MS-project uh, sheet te zien, waar ja. je achterover van valt. Uh, waarin eigenlijk niemand van begrijpt wat er nou moet gebeuren, zeg maar. En dat er, dan, uh, dat er dan wel resultaten worden afgesproken in de zin van op 15 januari moet het af zijn. <laughs> maar uh, dat het meestal eigenlijk niet haalbaar is, zeg maar. Dus nee. Ja, maar welke meerwaarde zie jij dan bij het werken op kantoor? Als je een. een, een, een nou, het, zozeer, het ouderwerken? werken? Nou, niet zozeer het, dat, dat het ouderwerken werken dan een meerwaarde heeft. Maar dat het al in het oude werken, zo'n project, zeg maar, al erg complex en intensief is. Zeg maar. Dus ik zeg niet dat het beter is. Um, maar dat als je dan. Uh, dat naar het nieuwe werken toebrengt, waarbij mensen dus nog, ook nog eens meer eigen verantwoordelijkheid krijgen daarin. Ja. En dan krijg je nog veel meer onderlinge afspraken, zeg maar. Terwijl als je het hiërarchisch zou doen, uh, dan betekent dat er één poppetje bovenaan verantwoordelijk is. Dus die zorgt er wel voor dat al die afspraken worden nagekomen. Als het ja. onderlinge afspraken worden, dan wordt het nog wat ingewikkelder, zeg maar. Nou, het, het belangrijke is dat je als, als um, in, in een project dat je als, als groep, als projectgroep uh, uh, duidelijke afspraken maakt onderling. En ja, daar, daar, daar wordt dan meer van de van de deelnemers verwacht. Kijk, um, ja, als je tot, tot nu toe uh, naar um, de de, de, de projectleider kijkt uh, met de vraag van ja, z, z, zeg maar wat we moeten doen. Mm -hmm. Ja, dat dat, dat verandert ja. dan. Mm -hmm. um, en daarin wordt, wordt meer zelfredzaamheid van de groep verwacht. En dat, dat moet je ook wel realiseren op het moment dat je uh, als, als organisatie naar het nieuwe werken over wilt. Dat, mm -hmm. dat je ook wel wat vraagt van, van je mensen. Ja. Uh, en, daar, en daar moet je ze ook bij helpen. Ja. Uh, want niet, niet iedereen kan die grotere verantwoordelijkheid direct aan. Nee. Voordat ik uh, ook, ook bij jou kom, kom hoor, Ronny. Maar ik wil ja. toch even snel even bij Mirjam uh, nog inbreken. Want, uh, want ik vind het wel heel interessant door wat Brendan vraagt... Van hoe dat dan nou zit met de, de projectleider of trajectleider, hoe je het wil noemen. Ja. Uh, in, in, in dat nieuwe werkensysteem ligt er dan... Is het een soort voor mijn gevoel is het een beetje een gevaarlijker systeem voor de pro projectleider. Uh, en dat bedoel ik omdat je dan zegt, van ja, terwijl je ze normaal gesproken op kantoor zou zien... Uh, ja. Dat geeft volgens mij zo'n projectleider ook eerder kans uh, om, om te zien dat, dat, dat je achter gaat lopen hè? Uh, als groep of, of individu, maakt niet uit, maar dat er iets verkeerd aan het gaan is. Terwijl als je die verantwoordelijkheid van jij moet uh, volgende week woensdag dit en dit hebben gedaan ergens legt, dan zie je dat uh, als iemand dat vanaf huis doet, zie je dat pas op woensdag of het wel of niet gebeurd is. Maar uiteindelijk is wel die, die projectleider, neem ik aan, degene die zich aan het verantwoorden is, weer bij zijn uh, leidinggevende. En die komt dan toch met een soort, ja, een, een lastig verhaal uh, komt die op kantoor. Van ja, jongens, uh, we hadden afgesproken dat we dit zouden doen. Maar ja, drie mensen uit mijn projectgroep. Uh, die zijn er niet helemaal aan toegekomen. Dus nu is mijn projectje, uh, uh, dat uh, moet een week. Uh, uh, verzet worden. Terwijl je normaal gesproken op, op een woensdag al kan zien van oh, wacht eens eventjes, dat gaat het niet worden vrijdag, hè? want jij bent nog niet op de helft, zie ik. Uh, hoe moet ik dat zien? Zoiets uh, gebeurt je één keer. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> ja, heb jij daar wat over uh, te uh, zeggen, uh, Ik niet? vraag me ook wel af hoe je dat als pro of doet, uh, als, als je mensen wel uh, vijf dagen op kantoor bent, of je er dan naast gaat zitten, en op de laptop gaat kijken van, hé, hey, waar, waar, uh, waar ben je mee bezig? Yeah. Mm -hmm. uh, ja, het zijn er meer die... kansen, toch, om het te signaleren in ieder geval? Mm. Nou, ja. telefoon pakken en webcam is makkelijk, uh, makkelijk genoeg. Oké, okay, hoe denk jij daarover, Ronnie? Want ik hoorde je al, uh, hoor al eventjes. Nou ja, kijk, uh, zoiets, zoiets gebeurt een, een projectleider of een, of een teamleider. Uh, gebeurt zoiets één keer. En uh, de keer erop dat hij afspraken met diezelfde persoon maakt... dan gaat hij tussendoor gaat eens vragen en... Uh, Nee, de vorige keer is het niet gelukt, uh, hoe gaat dat nu, kan ik je ergens bij helpen? Uh, ja. Dus dan ga je al, al, al, al eerder in het traject ga je eens controleren, wat, wat is de voortgang? Ja, okay. um, lukt het dan nog niet, dan, dan is het nodig om die stapjes kleiner te maken. Oké, okay, nou, de, de reden dat ik die vraag stel was... Onder andere door Brendan, maar ook omdat ik jou eigenlijk de vraag wil stellen: van jij, je ja, bent specialist, of, of, of, uh, hoe noem je dat? Adviseur, nieuwe werken. Jij pitcht dit wel eens bij een bedrijf, toch? Nou, kijk, ik hou mij uh, voornamelijk met, uh, met de technologische uh, uh, oplossingen bezig. Uh, maar goed, ik kom natuurlijk regelmatig ook met, met, met deze cultuuraspecten in aanraking. Want dat, dat, dat is eigenlijk mijn vraag, hè? als je ergens zit waar je, uh, waar je het moet pitchen, hè? waarom zeggen ze van nou, Ronnie, waarom hebben we jou en, en, en je laptop ze nodig, dan zou, om het zo maar even te noemen. Krijg je dan de meeste druk vanuit een werknemerslaag die, die dat eng vindt om zoveel nieuwe verantwoordelijkheid erbij te krijgen? Of vanuit de, de, de managementlaag die het eng vindt om zoveel verantwoordelijkheid uit handen te geven? Precies, het is het, het loslaten wat meestal het moeilijkste is. Mm -hmm. Ken je wat jouw ervaring is, Mirjam? Ja, medewerkers willen wel. Uh, sommigen moeten even een drempel over uh, met name het, het, het, echte, het, het, het platte thuiswerken. Um, dat, dat, dat vinden medewerkers moeilijk. Uh, maar die eigen verantwoordelijkheid en het, het vertrouwen geven en nemen, dat, dat vinden medewerkers um, in het algemeen geen probleem. Is het is inderdaad eerder het, het management wat, wat het moeilijk vindt om, uh, om, om ruimte te geven. Ik, ik verbaas me eigenlijk daar wel een beetje over. Ik dacht eigenlijk ook wel dat ik zou verwachten... dat een heleboel mensen toch ook wel heel erg blij zijn... dat ze om vijf uur de deur dicht kunnen doen. En dat het dan morgen weer is. Dat hoor je toch ook wel regelmatig. Ja, nou, morgen weer hoor. Uh, morgen is het weer negen uur en dan ben ik op kantoor... en dan uh, gaan we dan weer verder. Met dat nieuwe werken is dat, werkt dat heel anders, denk ik ook, toch? Ik bedoel, dan maakt niet zo vaak uit of je om half acht zit te tikken... of om half, uh, half zes ochtends. Nee, dat, en dat geeft de mensen dus ook een hoop vrijheid. Dat betekent dus ook dat ze... Uh, wat je zegt, eerder kunnen beginnen... Uh, uh, dan om tien uur een boodschapje kunnen doen... of, uh, of wat dan ook. Het uh, geeft uh, mensen gewoon een hoop vrijheid. Oh, okay. maar ja, maar dat is... brengt wel risico's met zich mee, hoor. Want, ja. uh, uh, dat, dat zien jullie wel, uh, wel terecht, Sam. De, uh, uh, je, je, je, je trekt niet meer om vijf uur de kantoordeur achter je dicht... Um, dus wat, wat wij ook, ook uh, zien is dat, je, uh, dat mensen veel sneller meer uren gaan maken. En daar moet je wel met elkaar over in gesprek blijven. Want waar, waar liggen je eigen grenzen? Ja precies, precies. Ja, Het is eerder andersom, dat klopt. Ja, want dat had ik ergens een keer gelezen, volgens mij is het al maanden terug. Maar dat dan blijkt dat mensen die veel vanaf huis werken meer uren draaien... Uh, omdat ze misschien ook dat verantwoordelijkheidsgevoel groter is geworden, van hè, ik moet het afkrijgen. Uh, maar ook dat is natuurlijk weer een verschil, want als ik gewoon acht uur per dag kom opdagen op kantoor en ik heb iets niet af, dan hebben ze me in ieder geval gezien dat ik die veertig uur er ben geweest en dat, dat, dat, ze, uh, uh, uh, dat ze weten dat ik daar ben. Uh, ze zouden dan op dat moment moeten zeggen van je werkt niet hard genoeg, maar in principe ga je er vanuit, ze hebben je een beetje in de gaten houden, ik heb gewerkt en ik heb dus nog twintig nog uur nodig om mijn project af te maken, terwijl als ik afspreek van, joh, ik werk vanaf huis en ik heb het woensdag af. Als ik het dinsdag niet af heb, dan moet ik dus de hele nacht door. Omdat, ik, om, omdat je dat argument niet kan, uh, kan gebruiken, denk ik. Van ja, maar ja, het is gewoon... Hoe zit, het met, ja, hoe zit het, dat argument, zeg maar? Is het makkelijk in, in het nieuwe werken om te zeggen van, ja, sorry. We hadden weg gezegd woensdag, maar ik heb gewoon een week extra nodig. Ja, dat moet je kunnen zeggen. Ja, ja, ook, toch ook dat wel. staat of valt met, met, met vertrouwen, wederzijds vertrouwen. Als, als medewerker erop vertrouwen dat je, dat je um, zoiets kunt zeggen tegen je leidinggevende. en dat dat serieus genomen wordt. Maar ook het vertrouwen, uh, andersom, de leidinggevende. Uh, zijn vertrouwen in de medewerker. Um, dat hij niet uit zijn nek lult. Uh, ja, op no, dat hij no, no, no, meer tijd nodig heeft. Ik ben daar gewoon veel te sceptisch voor, denk ik. <laughs> ik zit meteen zo van, ja, ja, ik zou dat dus niet durven gebruiken als argument. Want dan, ja, dan denk ik dat, ze, dat, ze, dat ik uit mijn neus heb zitten vergeten. Of zo. Uh, zo, zoiets zou ik dan heel erg snel, uh, snel hebben. Hé, hey, uh, uh, om het toch... Uh, Omdat mijn vragen natuurlijk helemaal niet zo goed zijn. Uh, iets te betrekken waar ik iets meer verstand van heb. Uh, het moet gebeuren via het internet, toch? Hè? Via software, computers en dat soort dingen. Uh, wat is nou... De verandering van de laatste twee, drie jaar, whatever, die er is gekomen dat je zegt van nou, nu kan dat nieuwe werken ook. Want dat is ook iets wat ik steeds, bij, ook bij jullie hoor, van hè, technologie heeft het nu mogelijk gemaakt. Wat is de verandering die het mogelijk heeft gemaakt? Ronnie? Nou kijk, die verandering die het mogelijk heeft gemaakt is, is natuurlijk uh, de, de, uh, de samenwerktooling, hè? waaronder, uh, je zei het net al, uh, Google Docs. Hmm. En um, waaronder een, een, een grote opmars van uh, onder andere Skype. Ja. En um, breedband internet, wat ondertussen gewoon uh, commodity geworden is. Um, maar ja, ja. Dat zou, zijn, dus, dat zou dus, dus een stukje software zijn die je aan zou wijzen van... goh dit, uh, dit heeft mijn argument om het nieuwe werken hè, heeft het een stuk sterker gemaakt. Ik kan nu naar Skype wijzen, ik kan naar Google Docs... Uh, uh, ook e-mail in de cloud hè, met Gmail of uh, Google Apps account of wa wat dan ook. Dat, dat, dat speelt daar een hele grote rol in. Maar dingen als Yammer en zo, wordt dat veel gebruikt? Weet jullie dat? Nou, Wat je dus wel ziet is, is inderdaad dat het, het nieuwe werken... Uh, redelijk hand in hand gaat met, met uh, uh, sociale media... En waarbij dus onder, onder andere een, een jammer, en er zijn een aantal meer van dat soort uh, um, gesloten uh, platformen, um, ja, een, hele, een hele grote invloed hebben op, op de mogelijkheden in dat nieuwe werken. Ja. En, en ik, ik ga die vraag gewoon niet aan Mirjam stellen, omdat ik dat, uh, weet niet of het netjes is namelijk om die vraag te stellen. Dus ik ga het gewoon aan jou doen, Bonnie. Gebeurt het vaak dat grote bedrijven, Kiezen ze dan voor, voor inderdaad een Google Apps account hè, met wat combinaties met andere dingetjes? Of wordt er heel vaak zelf software ontwikkeld om dit allemaal in goede banen te leiden? Um, een beetje van beide. Ik heb zelf uh, een, een, een, uh, een grote ervaring bij de overheid. En um, ja, die zijn heel schuchter om, om uh, uh, dingen vanuit de cloud af te nemen. Ja als er dan uh, uh, nieuwe werkachtige oplossingen uh, uh, um, ontwikkeld worden, ja, dan gebeurt dat toch, toch wel allemaal uh, uh, binnen het eigen netwerk. Oké, okay, dat lijkt me verstandig bij overheid. In ieder geval zo, zo, zo ben ik dan wel, <laughs> zo wel weer. Maar uh, zijn er ook voorbeelden van mensen die een hele eigen systeem zeg maar, Coca-Cola, die zullen toch ook een hoop vertegenwoordigers hebben? Heb je toevallig idee zeg maar, werken die met Google Apps of zo, of Gmail? Coca-Cola uh, weet ik dan niet. Maar uh, neem bijvoorbeeld een, een, een Aholt en een KLM. Uh, die zijn dus uh, uh, op, uh, op Google uh, overgegaan. Hm. Okay. We, dan weet jij wat, we vast wel wat meer vragen over stellen, Brennan. Um, nou ja, van de Aholt weet ik ook inderdaad. Uh, en, um, uh, mijn vraag zou ook meer zijn. Je hebt het net over de overheidsinstellingen. Hm. Uh, die zijn natuurlijk wat geslotene. Um, Ronnie, weet jij eigenlijk wat Ahold verder doet met uh, Google Apps? Um... Ja. Nee, um, het, het, het wordt altijd onder de vlag Google Apps genoemd. Mm -hmm. uh, maar het is, het is, dat is wel een uh, gefaseerde invoering. Mm -hmm. wat, in, wat inhoudt dat ze um, voornamelijk met mail in eerste instantie over zijn... Mm -hmm. Uh, en waarbij dus het uh, um, uh, het docsgebruik um, ja wordt wordt vrijgelaten ja. nog. Ja, dat, dat, dat heb ik ook begrepen destijds uh, toen ik nog in de voorlichter van Aholt uh, zeg maar eventjes had gesproken over uh, de introductie dat Google Apps ook voor Google Plus zeg maar, um, werd, werd geïntegreerd. Um, dat, het, uh, dat het vooral natuurlijk de mail is voor de meeste mensen denk ik of de meeste organisaties. Um, maar om in, in te haken eigenlijk op uh, wat Sam net zei over uh, wat bedrijven uh, nu doen. En wat jij net zei over dat het hand in hand gaat met uh, sociale media. En misschien dat Mirjam er ook nog wel wat uh, meer over weet. Ik zie wel intranetten steeds uh, socialer worden, zeg maar. He, terwijl vroeger een intranet een statisch iets was wat door de afdeling interne communicatie werd uh, gevuld. zeg maar, uh, Worden dat soort dingen ook steeds um, socialer. Omdat de, de afdeling interne communicatie bij een bedrijf van 10.000 man of zoiets. Dat allemaal niet allemaal kan bijhouden en ook helemaal geen interessante dingen vaak te melden heeft. Terwijl als je de medewerker zelf uh, via een, een Google oplossing of een Sharepoint of uh, noem ze allemaal maar op. Uh, uh, zelf de voorpagina van het intranet uh, laat vullen... dat het al veel interessanter wordt. Uh, zie jij, zien jullie ook van dat soort ontwikkelingen, Ronnie? Ja, absoluut. En um, um, ja, het is dus terecht dat je zegt... Uh, dat inderdaad de Googles en, uh, en, de, en de SharePoints... Uh, dat die dat allemaal... Um, Mogelijk maken en daarvoor gebruikt worden. Uh, Jammer overigens is, is, is, is, is ook zo'n zo zo platform wat ik daar uh, mm -hmm. voor, voor gebruikt zie worden. Waarbij uh, ik echt bedrijven heb gezien ja, waarbij Jammer in feite het internet, intranet vervangen heeft. Okay. Oh, dat vind ik wel heel interessant. Uh. Maar, maar ja. hoe moet ik dat dan zien? Van dat ze dan, de, de voorpagina van het intranet zijn de laatste berichten van de vertegenwoordigers via Yammer ofzo, of Nou, sterker nog, uh, het, het intranet is, is er nog wel. Uh -huh. Maar het, het, het is niet meer de openingspagina van de webbrowser. Oké. Okay. Dat ja. Ja. is ook zo ouderwets joh. Dan gebruikt er ja. helemaal niemand meer. Of ben ik nog gek? Uh, ja. Hebben jullie nog uh, ja ik, Nogmaals, ik weet niet of het net de vraag is, dus ik doe het maar gewoon. Uh, gebruikt Ascent Intra Intranet? Ja, uh, maar ook bij ons zie, zie je de beweging van Intranet naar Jammer. Uh, want die gebruikt mij ook. Um, hmm. Op dit moment zit, zit, zit uh, ruim de helft van, uh, van onze medewerkers maakt gebruik van, van Jammer. Um, afgelopen jaar ook, ook actief uh, gepromoot. En je ziet dat, dat, dat nu uh, dat, dat nu echt in een stroomversnelling komt, dat mensen daar nieuwsberichten op gaan posten. Um, en dat. we hebben nog wel een, uh, een intranet en dat, dat zal ook nog wel uh, ja. enige tijd blijven. Maar je ziet nadrukkelijk die beweging naar dat mensen meer de, de interactie en de, de, de kennisuitwisseling via andere platformen regelen. Ja, precies. Want, want, dat, want dat moet op een gegeven moment is er zo'n omslagpunt, hè? dat je niet alleen dat je de types hebt die het nieuws uit zichzelf op zo'n netwerk zetten, maar dat de verwachting er ook mag zijn dat de rest het ziet op zo'n netwerk. Ja. <laughs> ik bedoel, ja. Je hebt altijd een paar van die, van die early adopters die op Google Plus euh, rondhangen en dan denk je dat heel de hele wereld meeleest, maar dat valt, allemaal, dat valt allemaal hartstikke mee natuurlijk uiteindelijk. Uh, nee, maar dat, is, dat vind ik inderdaad wel interessant hoor. Ik ben vooral gefascineerd nog steeds door dat idee, uh, dat eigen baas, moeten we zo nog even opkomen maar omdat je tijd onafhankelijk is. Uh, ja. Ik ben toch nog steeds een beetje van hoe kan ik nou ja. nog iets over die urenregistratie in die podcast krijgen? Want ik, ik kan er niet bij. <lacht> wat, wat, nee, maar serieus. Wat, ja, wat doe die je met... urenregistratie moet je gewoon afschaffen. Ja, precies. <lacht> <Zo>. Kijk, weet <lacht> of... <lacht> ik nou, weet niet waar je, waar, waar, waar, welke, welke toekomst jij voor de, voor de urenregistratie ziet, maar ik, ik verwacht dat he, nu, nu is je, je salaris is gebaseerd op het aantal uren wat je werkt. Dat is precies uh, wat ik wou zeggen inderdaad. Je hebt een 40 uur contract of een 28 ja. uur. En, want hoe zit dat dan met nieuwe werken? Ik heb een 6 target, uur, eh, 6, 6 target <laughs> contract. Ik bedoel, hoe, hoe gaat uh, het in Een project uur? in een week uh, contract. Ja. En je, je hebt nu, um, inderdaad leuk, uh, 40 uur van afgeleide daarvan. En dan, uh, dan, dan heet je deeltijden. Um, en dat, dat, dat is een systeem wat, wat nu nog werkt. Uh, maar organisaties die, die het nieuwe werken ingevoerd hebben en daar ook, ook echt het ook, ook uh, verder gaan ingevoerd hebben, waar het echt in de genen zit, ja, die, die merken al dat je dat je daarmee niet meer uh, komt. Um, uh, op het moment dat je dat je enkel afspraken maakt over welke resultaten behaal je. Uh, ja, dan, dan zou je dus ook hè, aan het begin van, je, van, van, van het jaar... of aan het begin van je, van, van je arbeidsovereenkomst afspraken kunnen maken... over hè, ik, ik word ingehuurd voor die en die werkzaamheden. Um, nee. En daar hangt uh, salaris X aan. En ik maak zelf wel uit uh, uh, in hoeveel uren ik, uh, ik dat werk ga doen. En op welke uren ik dat ga doen. Ja, en, en toch, is, to, toch klinkt het mij nog steeds een beetje van... Goh, ben, Gaat dat niet heel snel scheef dan? Want ik kan het ook wel eerlijk toegeven. Ik heb wel tijdens mijn studie dat iemand mij een keer iets vroeg van... ja, kan je dat voor mij regelen? En dan, nou, hoe lang denk je dat je daarmee bezig bent? Nou, zo lang. En dan denk ik, oh, weet je wat, volgens mij ben ik daar de helft van de tijd maar mee bezig, maar dan kan ik toch twee, twee biertjes extra's drinken in de kroeg, weet je wel. <klaars> nee, maar, nee zo, maar we kunnen dat doen alsof iedereen allemaal te vertrouwen is en alles in, in, in goed overleg gaat. Uiteindelijk zijn er natuurlijk ook een hoop werknemers die het liefst gewoon, zo met zo min mogelijk werk, zoveel mogelijk verdienen, toch? Ik bedoel, uiteindelijk willen we dat allemaal tot stiekem een klein beetje. Ja, maar op een gegeven moment gaat het niet meer om... hoeveel uren werkt iemand en wat is dat me waard. Ja, maar precies, is, gaat om wat is het resultaat dat iemand levert zo. en wat is dat me waard. Ja, okay. en daarom moet er dus juist bij die, bij die leidinggevende laag... meer kennis komen van wat, wat kan, wat kan zo'n persoon in een jaar... of in een maand, wat voor termijn je dan ook afspreekt... wat kan die klaarspelen? En dat lijkt me toch iets waar het heel, wat moeilijk is in te schatten, zeg maar. Bij zo'n overgangsperiode naar dat nieuwe werken dan... Als je dan toch van het oude werken komt, lijkt me dat iets waar, waar het heel snel wringt. Van hoe kan je mensen op het, ja, hoe zeg het juiste volume, het juiste niveau, hoe zou je dat willen noemen, inschatten? Wat kan iemand in zo'n week of in een maand? Um, ja, ik, ik zou bijna zeggen dat die vraag niet relevant is, omdat om je dan nog steeds uitgaat van tijdseenheden ja. uh, en niet van resultaten. Ja, en dat is, dat is dus die, die omslag die ik dan moet maken inderdaad, die ik, die, die, die kennelijk nog niet helemaal ja, valt en, bij en, mij. Ja, en die we met z'n allen nog moeten maken hoor. Mm -hmm. Er zijn maar weinig organisaties die, die zo ver uh, zijn dat ze, dat ze 100% resultaatgericht werken. Ja, precies. Maar dan moet je, komt het er ook niet op neer dat het echt veel meer mensgericht moet zijn en steeds minder inderdaad urengericht. Um, dus dat je wel afspraken met iemand maakt over bepaalde resultaten, maar die result vervelend is, want ik bedoel, iedereen kent denk ik wel het pop, het persoonlijk ontwikkelingsplan zeg maar, ja, oh ja. waar ook allerlei uh, afspraken in worden gemaakt. Nou heb ik bij diverse organisaties gewerkt zeg maar en al meerdere van dat soort dingen gehad en, wat, en dat is wat ik daarnet ook bedoelde met die vragen over complexiteit eerder. Um, ja, in zo'n zo plan kun je van alles zetten. Uh, maar het is eigenlijk best nog moeilijk voor een leidinggevende... om dat allemaal bij te gaan houden van een persoon... van waar hij mee bezig is en waar, wat zijn resultaatgebieden zijn, et cetera, et cetera. Uh, je, je wordt dan inderdaad meer een soort van coach of docent, zeg maar. Ja. Uh, ik vind, zou ik heel mooi vinden, zeg maar. Maar aan de andere kant, we moeten natuurlijk uh, echt op uh, de bottom line... Uh, afgerekend worden, zeg maar, van wat heeft het precies opgeleverd, zeg maar. En ja. hoe zie jij dan, Mirjam, die... Ja, eigenlijk de, die tegenstelling daarin. Um, ik, ik ben even zoekende naar welke tegenstelling je dan. Aan de ene kant van, van aan de ene kant verandering in de verantwoordelijkheden van werkzaamheden. Want mensen moeten ja. nou eenmaal meer verantwoordelijkheden krijgen, want de werkzaamheden worden steeds complexer eigenlijk over het algemeen. Het wordt niet makkelijker, het wordt eerder moeilijker. Daarvoor moet je mensen vertrouwen geven, ja. daarvoor moet je ze coachen en onderwijzen. Aan de andere kant is het zo dat uh, resultaten worden nog steeds afgerekend op kosten en baten. Uh, en als de baten dan niet ja. goed zijn of, en de kosten te hoog, dan wordt er toch weer gezegd van ja, leuk hoor die persoonlijke coaching, maar <laughs> daar hebben we nu geen tijd en geld meer voor. Dus we doen het allemaal weer op de oude manier. Uh, ja, dan ga je ervan uit dat, dat de coachende manier um, uh, meer geld zou kosten dan de, de traditionele manier. Mm -hmm. um, en dat, dat, um, dat is niet zo. Nou, niet, niet per definitie. Mm -hmm. uh, het, het ligt er natuurlijk aan hoe je je organisatie uh, inricht. Uh, mm -hmm. Maar de, de, de basisgedachte zou zijn dat je uh, elke leidinggevende in plaats van de... de de, de, de, de strakke hiërarchische verhouding een, een, een coachende rol geeft. Empowering leadership is een term die in dat kader vaak genoemd wordt. Als, als leidinggevende heb je, heb je de rol om je medewerkers betrokken en bevlogen te krijgen. En dat betekent dat je, dat je dus niet, niet per se meer, meer mensen... Uh, of meer uren in het leidinggeven uh, zou moeten steken. Alleen het leidinggeven krijgt een hele andere lading. Mm -hmm. En dat ja. je meer uitgaat van, van die betrokkenheid, uh, het geven van vertrouwen, um, dat, dat, dat heeft ook uh, positieve effecten. Op je medewerkers: hoe meer vertrouwen je ze geeft, hoe, hoe betrokkener en bevlogener ze raken. Uh, en dat heeft heel plat, als je het over kosten en baten uh, hebt, dat heeft een, een positief effect op de productiviteit van mensen. En, um, nou ja, duidelijk verhaal. Um, Ronnie, jij zegt van ja, of tenminste, ik ben meer van de technische kant, zeg maar. Maar uh, natuurlijk heeft dat een culturele impact of een organisatorische impact. van als je dus de, het nieuwe werk introduceert, zeg maar. Uh, en, en merk jij ook van, krijg je ook van dit soort tegenstellingen mee, zeg maar? Komt er iemand wel eens bij je van, uh, ik wil nieuw werken en ik wil ook tegelijkertijd dat, um, dat ik uh, meer winst ga maken, zeg maar, uh, door het nieuwe werken te introduceren? Wat zijn de verwachtingen eigenlijk van iemand die daaraan begint? Ja, ik begrijp die, die, die winst van jou nog niet helemaal. Uh, maar uh, als, je, als, je, als je aan de techniek kant kijkt, hè, wat, wat, wat, wat, uh, uh, wat zijn de implicaties van het nieuwe werken? Um, uh, uh, uh, het nieuwe werken houdt in dat we tijd en plaats onafhankelijk gaan werken. En uh, uh, medewerkers die verwachten dan ook dat, dat, dat ze dat dan ook kunnen. Het uh, um, bring of buy your own device concept. Uh, mm -hmm. uh, Wat is dat is, precies? Dat betekent uh, dat um, medewerkers dan wel... Uh, um, Geld krijgen uh, om uh, hun, hun, hun eigen IT-middelen te kopen. Mm -hmm. uh, waarbij ze uh, he, hun eigen laptop kunnen uitzoeken. Uh, uh, hun eigen telefoon kunnen, kunnen uitzoeken. Uh, dat is het, het buy your own en bring your own is, uh, is de andere kant. Dat ze dat zelf betalen. Maar dat uh, ze wel de mogelijkheid krijgen om daarmee op het netwerk van het bedrijf uh, uh, te kunnen werken. Als je dan toch een iPad hebt, moet je hem ook maar gebruiken. Dat is een beetje het idee als je uh, bring your own, toch? Uh, als je dan, uh, nou ja, sterker nog, uh, mensen willen dat ook. Die zeggen van, hé, hey, ik heb nu een iPad uh, en ik wil daarmee het netwerk op. Want ik, ik wil niet met die gare laptop van jou werken, weggeven. Werk <laughs> <racht> hey, maar ik, ik, ik, ik begin toch eigenlijk aan iets te twijfelen. Want ik heb het dus helemaal verkeerd gehad in mijn hoofd. Want dat oude en nieuwe werken, dat had voor mij zo'n idee van... Oké, okay, er komt uh, Ronnie samen met me, komt Ergens een bedrijf binnen en zegt: Nou, ga nu het nieuwe werk introduceren. Hè. Ze, ze noemen het al een paar keer. Is dat wel iets wat, wat geïntroduceerd wordt. en waar een bewuste keuze voor wordt gemaakt? Of is dat iets wat gewoon een beetje bij onze cultuur- tijdsgeest hoort? Dat mensen. dat het dat, dat, wat. Hè, wat uh, hoe noem je dat? wat vloeiender gaat. Hè? Dat we wat meer richting zo'n systeem gedrukt worden. gewoon omdat we de techniek hebben. en dat het helemaal niet zo'n bewuste keuze is om. Om het, om het zo te doen. Is het echt zo'n zo scheidslijn bestaat er ertussen of niet? Nee, wat mij betreft niet. Uh, uh, is het inderdaad zo dat, dat uh, het de tijdsgeest is... Uh, en de, de, te de technische mogelijkheden zijn er nu om dit mogelijk te maken. En uh, uh, zie je al gewoon langzaam uh, uh, überhaupt een transitie uh, uh, ontstaan... Uh, dat, dat, dat mensen dat al langzaam gaan doen... Uh, en ja, en er, er zijn dan ook bedrijven die dan met name ook uh, belangrijke aandacht willen uh, geven aan juist dat culturele aspect. Dus een bewuste en, keuze voor het nieuwe werken, dat is wel iets wat ik zou kunnen zeggen. Dat een bedrijf, uh, weet niet of jij dat zou kunnen beantwoorden Mirjam, maar is het nodig om een bewuste keuze te maken voor het nieuwe werken? Of word je als werknemer, werkgever op een gegeven moment gewoon wakker en denkt van rek, we zijn we wel heel erg met het nieuwe werken bezig. Ja, het is, het is beide denk ik. Het, is, het was bij ons op een gegeven moment een, een, een heel bewuste keuze om het organisatiebreed uh, te gaan implementeren. Maar wat je wel ziet is dat uh, heel veel dingen die we nu nieuw noemen, zijn eigenlijk gebaseerd op dingen die we al heel lang deden. Uh, iets, ja. iets als uh, zelfroostering, uh, daar zijn heel veel organisaties al, al uh, doen dat al jaren. Uh, en dat, dat, dat is eigenlijk al een voorloper van het nieuwe werken. Want ook daar zit, zit die eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van medewerkers om, uh, om, om zelf hun, hun uh, werkritme te bepalen. Um, iets, iets als uh, cafetaria-systemen waarbij medewerkers hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket uh, samen kunnen stellen. Uh, kennen we ook al, al jaren... Uh, um, en dat, dat is ook iets wat, wat uitstekend past binnen het nieuwe werken. Dus als je als organisatie al dat soort elementen hebt, dan, dan is het op een gegeven moment een hele logische uh, stap uh, om over te gaan naar het nieuwe werken. En toch nog noem je het overgaan naar het nieuwe werken. Dat, dat, dat is eigenlijk wel een beetje op te wachten ja. van waar eindig jij mee? Want, want dat ja. is precies wel wat ik. Want ik begrijp je heel goed. Want hoe meer van die ingrediënten je in je in je, in je pakket al hebt zitten of in je, in je bedrijf, zelfroostering noem het dan maar op. Op een gegeven moment is dat een logische stap, lijkt het mij. Maar toch ja. lijkt het ook nog wel dat het echt een keuze moet zijn, haast wel. Zo, zo, zo, dat krijg ik proef ik een beetje uit. Maar dat ligt natuurlijk ook aan, de, aan het formaat van de organisatie, ja, uiteindelijk. Ja, als... ja, formaat van de organisatie. En ik denk dat je dat op een gegeven moment moet je uh, de keuze maken om, het in een, om de, de ontwikkeling die al gaande is in een stroomversnelling te brengen. Ja. Uh, ik denk dat er, dat er op termijn, zullen er, er, de komende jaren, zullen er best organisaties zijn die, die op een dag wakker worden en denken van, hé, hey, we, we, eigenlijk werken wij al nieuw. Um, maar eh, organisaties zijn zich nu steeds bewuster van, eh, mede dankzij ook die technologische ontwikkelingen, van god, wat, wat kan er eigenlijk allemaal en welke mogelijkheden zien wij nog. En daar komt nu een proces op gang om het proces wat gaan, de ontwikkeling die al gaande is in een stroomversnelling te brengen. Ja, en dan, dan uh, heet het opeens een project nieuw werken, uh, wat eigenlijk niet anders is dan iets wat al uh, gestart was. Ja, precies. Wat wil jij zeggen, Ronnie? Nou, um, de club waar ik het afgelopen jaar heb rondgelopen, uh, die, die hebben die keuze wel he heel bewust gemaakt. En dat is omdat het een, uh, een fusieorganisatie is, uh, die, die, die landelijk verspreid zit. En die hebben gewoon uh, dit jaar een nieuw hoofdkantoor in Utrecht, centraal in het land, geopend. En uh, die hebben gezegd, nou wij gaan nu met z'n allen gaan wij nieuw werken. En dat betekent dat we jou wel een aantal keren uh, in de week uh, in Utrecht willen zien. Um, maar daarbuiten um, laten we jou vrij om tijd en plaats onafhankelijk uh, jou, je, jouw werk verder uit te voeren. Ja, dus in die zin is het, is het wel een hele bewuste keuze geweest. Ja, oké. Okay. Uh, dat daar heb ik dan een iets beter beeld van. Ik weet niet of daar namelijk een, een tweeregel uh, goed antwoord op te, uh, te geven is. Dus ik denk dat, dat, inderdaad, dat we daar een beetje op, op moeten houden over die, over die keuze. Hey, uh, met dat nieuwe werken, we zijn er allemaal over eens, hè. computers, la, laptops, uh, tablets en weet ik veel allemaal. Is de rol van de ICT-afdeling, uh, wordt dat belangrijker of uh, verandert dat een beetje binnen dat nieuwe werk ook? Krijgen die een andere, nemen die een andere rol aan? Ook een beetje een beetje sussen en coachen van nee, de computer is niet evil, het is gewoon Microsoft. Daar kun je ook niks de aan doen. Uren dan. worden niet bijgehouden op je laptop, nee, hoor. Nee, maar Ronnie, even serieus uh, verandert die rol van zo'n ICT-afdeling ook binnen een organisatie? Uh, ja, die, die rol uh, die verandert wel een beetje uh, en uh, helemaal als je dus uh, ook wat meer vrijheid gaat geven in het kiezen van de, van de eigen middelen. Uh, dat betekent dat je uh, uh, steeds minder uh, uh, specifieke applicaties uh, op de laptop zelf nodig hebt. Hè? Het, het, het meeste, nou dat moet jij weten uh, uh, Sam, gebeurt in je browser. Je oh, cool. <lacht> Nice, dankjewel. .nl. In je browser.nl, nog één keer in je browser.nl. Ja, en, en wat nog meer? <lacht> hey, nee, dat, dat betekent dus ook dat... dat, uh, uh, yeah, dat dat wordt makkelijker voor die, uh, die ICT-afdeling. Daarnaast uh, wordt er ook een... Uh, uh, dat is ook weer een beetje dat, uh, die coachende rol. Ga je elkaar helpen om uh, uh, goed met die middelen om te kunnen gaan? Ja, precies. Ja, ik zit, er, ik zit, ik zit namelijk gewoon een beetje uh, gewoon, tijdens het gesprek... dan toch te denken van... Nou, goed, ik moet dat urenregistratie-idee af. Hè? Of de tijd is een belangrijk idee. Uh, en uh, het nieuwe werken is natuurlijk aan het eind van de streep alleen maar interessant als het goedkoper is. Uh, eh, meer efficiënt en uh, noem het allemaal maar op. En ik zit te kijken van waar komt het dan vandaan? Uh, is dat toch gewoon omdat je, uh, je je werknemers veel harder kan laten groeien omdat je ze zoveel kansen tot groei geeft? Hè? Zelfverantwoordelijkheid nemen, targets, uh, noem het allemaal maar op. Of uh, Waar komt dan die, die verhoogde efficiëntie vandaan? Of waarom blijft er meer over aan het eind van de streep? Is, is, daar, is daar überhaupt een antwoord op te geven? Of helaas ook al niet? Wat is de ROI? Hè? Ja, precies. <laughs> ja, dat wil ik wel eens weten. Ja, nou, die, die, is, die is absoluut te geven. Um, um, nee, want je, je, je noemt inderdaad het effect op, op, op medewerkers. Um, uh, het is het, het, um, wat, wat kan aangaf: op het moment dat je mensen meer, meer verantwoordelijk maakt, dus meer betrokken krijgt. Uh, ...dan zul je dat terugzien in een verhoogde productiviteit. Um, de andere uh, effecten, uh, als je het over medewerkers hebt... ...maar die, die, zijn, die zijn wat kleiner... ...is dat je uh, een verlaging van je ziekteverzuim zult uh, zien. Um, uh, ja, dat is wel goed. Uh, en en dat, dat, dat zijn hele, hele praktische dingen. Als, op het moment dat jij ochtends wakker wordt met uh, knallende koppijn... Uh, ...en je moet naar kantoor, dan ben je ziek... ...want je gaat echt niet in die auto stappen... Um, op het moment dat je uh, je nog een keer om kunt draaien... en twee uur later word je wakker en eigenlijk valt het toch, toch best wel mee... Uh, kun je gewoon thuis aan het werk. Um, dus, en, dat, dat, dat, en je stopt, gaat misschien stopt. wel een uurtje langer door natuurlijk, omdat je uh, helemaal yeah. tijd onafhankelijk nee. <laughs> Ja. ja. ja. Oké, okay, ja. dus maar nu andere, heb ik het door. Andere... <laughs> ja, heel goed. Maar andere effecten, als je het, als je het over um, eh, kosten hebt, want natuurlijk moet, moet er uh, ergens onder, uh, onderaan de streep, um, zou het mooi zijn als ook iets als het nieuwe werken. En zeker als je dat als project echt in gaat voeren, da, da, dan moet daar een, uh, een, een, een positief uh, bedrag staan. Uh, wat je ook zult merken, en dat is met name voor de wat grotere organisaties interessant, is dat je aanzienlijk minder kantoorruimte nodig hebt. Ah, mm -hmm. ja, ja, ah oké. Okay. Uh, en voor, voor, voor echt kleine bedrijven zal het effect niet zijn. En voor, voor veel MKB uh, zal dat ook lastig uh, zijn. Uh, je, je kunt moeilijk uh, je, je winkel dicht doen omdat je personeel thuis werkt. Um, uh, maar voor grotere organisaties, die, die, zullen, die, die kunnen wel... Uh, uh, als, als je het goed uh, doet, volledig nieuwe werken invoert... dan kun je met de helft van je kantoorruimte uit. Nou, de organisatie waar ik, waar ik vandaan kom, uh, heeft dat inderdaad gedaan. De helft van de kantoorruimte weg onzienlijke ja. ja, besparingen ja. en dat, ja. dat, dat waren dat waren gebouwen over, over het land verspreid hm. ja. Nou. ja daar heb hey, je al een flinke proberen... besparing te pakken ja, ja ga maar Sam uh, Ronnie, kom jij dan nu vaak uh, bij, bij dat advies en uh, mensen die toch... Dan, je hebt natuurlijk ook mensen die uh, een, een deel van hun kantoorruimte kunnen... of bedrijven die een deel van hun kantoorruimte kunnen opgeven. Maar een uh, Regis, ik weet niet of je dat toevallig kent. Jazeker. Uh, dat ging ik al bijna vanuit, want dat wordt natuurlijk ook steeds interessanter. Hè? Flexibele uh, kantoorruimte. Uh, hoort dat ook bij het nieuwe werken? Huur een kantoor voor een dag? Of is dat dan toch zie ik dat toch een klein beetje verkeerd? Moet je toch meer in, in thuisweer, moet ik het zoeken? Of? Um, ik en een, en, een, en een heel aantal uh, uh, ZZP'ers uh, met mij uh, maken gebruik van de Siege to Meet uh, in Nederland. Uh, van uh, de, uh, de Rietjes kantoren. En als je bij Rietjes een, een, een, een, een platinum kaart neemt. Uh, dat kost je geloof ik 49 euro per maand of zo. Uh, dan kun je... Uh, uh, gratis uh, overal bij alle rietjes in de business lounges uh, werken. En uh, heb je ook nog eens uh, recht op een aantal uren in een zaal daar? En, en is dat een beetje, want het is alweer bijna half tien, dus we gaan het zo, zo een beetje afsluiten. Dus dan kunnen we het eindelijk over toekomst hebben. En dan, uh, dan hoeven mijn vragen niet meer zo scherp te zijn. Maar dan kan ik zeggen: van wat denk jij dat de volgend jaar aan de hand is? Zijn dat nou ontwikkelingen die we, die we dus kunnen verwachten voor de komende jaren... dat we dus veel meer van rietjes-achtige kantoren... dus hè, flexibele werkruimtes, hele gebouwen... waar, waar iedereen gewoon binnenkomt wandelen om voor een dag te werken... en of ze nou allemaal bij, bij hetzelfde bedrijf maken, werken... dat maakt het eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Gaan we dat meer zien? Denk jij, uh, Ronnie... Uh, ja, ik denk, het, ik, ik denk het absoluut. Dat, ja. lijkt me hartstikke, dat lijkt me hartstikke gezellig... namelijk om daar gewoon een dag te gaan werken. <laughs> We gaan met z'n allen gezellig flex ja, werken. Want Mirjam, zie jij dat in, jou, in, in jouw organisatie... Uh, zijn er ook mensen die naar een kantoor gaan? O, niet, niet naar jullie kantoor, maar gewoon zeggen van... ja, maar ik, heb, uh, ik wil graag uh, een dagje in Zwolle werken. Want daar zit ook een... Uh... Ja, ja. ja, sowieso. Um, Sens heeft, uh, heeft, heeft ook meerdere kantoorlocaties over het land... En daar... Um, daar zie je dat, dat mensen er soms ook voor kiezen om, om op, op een kantoor dichter bij huis te werken. Al zie ik dat mensen dan toch eerder genegen zijn om, om als ze niet naar hun, ja, naar hun hoofdkantoor komen, zeg maar dat, dat ze dan uh, thuis werken. Wat ik wel veel meer zie is inderdaad, um, Ronnie noemt het ZZP'ers, maar je ziet het bij, bij, bij ons net zo goed, dat mensen... Um, uh, ...naar, naar, naar flexplekken elders uh, gaan. En dat kan, dat kan een iets to meet uh, zijn. Maar ik heb, ik heb zelf toevallig vanochtend twee vergaderingen gehad... ...bij Van der Valk. Um, ge gewoon in, de, in het restaurant, uh, daar een kopje koffie erbij. Uh, uh -huh. omdat, omdat dat nou eenmaal veel makkelijker uh, is voor alle, uh, alle aanwezigen. Uh -huh. je, je gaat, je gaat uh, ook bij een organisatie als de onze. ...je kijkt veel, veel beter naar, uh, naar je agenda... En moet ik echt anderhalf uur die auto in om naar kantoor uh, te gaan? Of kan ik het ook anders doen? Ja, precies. Nou, dat, dat, vind, dat vind ik dan wel erg interessant. Uh, want ja, dat, dat, dat zijn de leuke kansen ook wat, wat er ligt voor, voor uh, bijvoorbeeld webjongens, uh, te technologieluien uh, die met uh, start-ups, uh, appjes en weet ik veel me bezig zijn. Er zijn natuurlijk wel gasten die vaak alleen thuis zitten en niet zo heel makkelijk in contact komen. En altijd als ik die vraag krijg van een van die gasten, van ja, maar hoe kom ik nou een beetje met... ...andere leuke mm -hmm. mensen in contact zetten... Ga, ...ga gewoon een dag werken bij Regis. Ga op mm -hmm. in ieder geval niet voor Riedjes. ...maar <lacht> he, huur een kantoor of bij Seeds to Meet... ...of, uh, of ja. ga in de, <lacht> uh, doe een sticker achter op je laptop... ...en ga in de kroeg zitten... ...of in, in een restaurant... ...en uh, mm -hmm. kijk of je een paar telefoonnummers of kaartjes kan scoren... ...om het zo te zeggen. Wat jij zegt, Brendan? Nee, niks. Maar ik vroeg me af dan ook van... Uh, de, de term ZZP'er viel al. Uh, maar of we dan... Uh, over een aantal jaren allemaal een soort van zzp achtige situatie hebben... voor iedereen die op een kantoor werkt in ieder geval. Dat, dat, uh, ja, wat denken jullie daarvan, Mirjam, uh, Ronnie? Dat, uh, dat straks misschien wel... Uh, uh, uh, dat nu nog, daarnet uh, ja, zeiden jullie, de helft van de kantoorruimte is weg... dat misschien straks 75% van de kantoorruimte weg is. Laten we, het, uh, laten we het een vijf jaar voorspelling noemen, Brendan. Ja. Want dan kunnen we het ook afsluiten. En dat is niet omdat het ja. niet gezellig is... Maar het is <laughs> omdat het bandje bijna vol is. Ja. En, een bandje? Ja. <laughs> Ronnie had hem al. <laughs> ja, die harde een ja. dat is er ja. zit helemaal niks die SSD-schrijven. Dat is tegenwoordig al ja. hey, wat troep. nee, maar laat ik het gewoon aan jou stellen, Ronnie. Over vijf jaar, uh, gaat deze trend zich doorzetten? En uh, zie jij iets wat, wat dat kan versnellen de komende tijd? Uh, de versnelling zie ik niet uh, Ik zie wel dat we nu, nu al in een hoog tempo zitten En uh, ja, wat je dus ziet is dat de flexibele schil van organisaties uh, echt, echt aan het toenemen is uh, we moeten af van de, van de term uh, uh, ZZP'er, maar dat worden de ZP'ers, de zelfstandig professionals. Uh, die hoeven uh, uh, niet zozeer ook uh, daadwerkelijk buiten een organisatie staan. Maar je, je krijgt dus ook uh, steeds meer ondernemende werknemers. Uh, en die dus steeds meer ja, die vrijheid ook, ook, ook opzoeken uh, om uh, ja, zo, zo efficiënt mogelijk uh, hun werk te doen. Oké. Okay. En, en, en meer om eigenlijk voor jou dezelfde vraag, maar om toch misschien een klein beetje, beetje veranderingen aan te brengen. Denk jij ook dat het onderwijssysteem op dit moment, hè, de, de, de hbo's, uh, universiteiten... Ja, universiteiten doen dat sowieso, hè, vanaf het begin al wat meer voor mijn gevoel. Maar dat ook nu hbo's mbo's zich op inspelen. Dat meer verantwoordelijkheden uh, leren aan, aan hun studenten om voor dat geschikt te zijn voor dat nieuwe werken? Um... Ja, ik dat is, is een vraag waar ik zo niet... Zulke uh, niet slechte de vragen is. altijd aan de verkeerde nee, mensen nou. ook altijd. Hè. Dat is nee, ongelooflijk. Ik denk dat het wel een hele goede vraag is. Maar ik, ik zou bijna zeggen, da daar kun je een aparte podcast aan... Op zich is, is dat wel heel terecht. En ik, ik, uh, ik verbaas me elke keer weer als ik een, een, een stagiair of een, of een trainee uh, langs krijg... Dat, uh, er wordt altijd groep generatie Einstein en, uh, en screenagers en, en hoe ze ook allemaal maar heten. Ze kunnen helemaal maar, niks. Maar die mensen, die men, die mensen willen gewoon die willen vijf dagen op kantoor zitten. Als ik een stagiair uitleg dat hij dat, dat, dat één of twee dagen thuis kan werken en dat ik, dat ik die vrijheid wil geven en, en, en op basis van vertrouwen wil samenwerken, dan, dan, dan kijken ze me aan alsof. Uh, Oh ja, alsof ik niet goed reis <lacht> <tus> ben. Um <laughs> dus ja, er, er, um, er, er moet daar nog wel wat gebeuren, ja. <tus> ja dat is inderdaad ook wat ik wel een beetje kijk, dus daar, ook, daar kwam die vraag een beetje vandaan. Maar je hebt je hebt gelijk, dat is, uh, dat is, uh, dat is misschien iets uh, om wat dieper in te duiken op een andere keer. Maar jij, oh, uh, dan hoef ik het eigenlijk, leg ik gewoon de woorden in jouw mond, maar jij verwacht ook dat deze trend zich doorzet. Dat nieuwe werken is Heer ja, ja, ja, de voordelen zijn te, te groot om, uh, om, om, om te laten schieten. Dit gaat, uh, dit, dit gaat het worden. Oké, okay. Brendan, heb jij nog uh, afsluitende woorden voor ons? Uh, nou ja, ik denk dat het wel duidelijk is dat uh, inderdaad het nieuwe werk uh, is hiertoe to stay. Um, dat er wel uh, behoorlijk nog wat uh, dingen aan vastzitten, maar dat het niet omkeerbaar is. Dus dat we allemaal uh, richting het nieuwe werken gaan en uh, afspraken maken met de werkgever. En als werkgever afspraken maken met de werknemer. En dat het ook wel een heleboel uh, nieuwe mogelijkheden biedt. Want uh, ja, ik kijk er wel naar uit om uh, op de diverse locaties van Regis of Seats to Meet, of wat dan ook. Met uh, de diverse mensen een kopje koffie te drinken in het kader van het werk. Ja, precies. Hey, Oké, okay, da da da da dank jullie wel. Uh... Uh, wij gaan, als we het net ophangen, gaan we dan eens kijken wat, uh, of we volgende week niet uh, gewoon kerst gaan vieren en dat soort dingen. Dus uh, mm -hmm. dat, uh, dat hebben we ja. straks wel over. Dus er, er komt een volgende podcast. Wat het onderwerp van de volgende podcast is, dat weten we ook nog niet. Ik hoop dat het een onderwerp is waar ik me iets meer thuis in voel. Want ik moet echt eerlijk toegeven, ik vond het verschrikkelijk moeilijk om te doen. Uh, mm -hmm. want, ja, ja, ik, ik, ik, ik weet niet wat... Uh, ...wat de vragen zijn die ik kan stellen in dit geval. Dus uh, ik, ik vond het in ieder geval een heel leuk leermoment. Ik heb denk ik iets beter idee uh, over dat nieuwe werken... ...en dat het toch misschien iets minder zweverig is dan ik dacht. En dat ik vanuit de urenregistratie idee af moet. En uh, nogmaals, Mirjam, hartstikke bedankt Ronnie. Wij vinden gewoon een nieuw onderwerp waar we jou weer voor kunnen uitnodigen. En uh, dan komt het helemaal goed. Oké, okay, ja, dankjewel Sam. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Hoi. Dank you very much.